Middernacht, zondag 10 juli. Mark Visser met het NOS Journaal. De laatste editie van het Britse zondagsblad News of the World is verschenen... met op de voorpagina de tekst Thank you and goodbye. De 200 redacteuren verlieten aan het eind van de avond voor het laatste redactie in Londen. Door het afluisterschandaal zijn ze hun baan kwijtgeraakt. De eigenaar van de krant, Rupert Murdoch, komt vandaag naar Londen. Hij besloot de krant op te heffen, maar sindsdien heeft hij nog nauwelijks gereageerd op het schandaal... en geen maatregelen aangekondigd. In Mexico zijn bij verschillende gevechten tussen drugsbendes zeker 40 doden gevallen. De meeste doden vielen in de noordelijke stad Monterrey. Gewapende mannen openden het vuur in een bar. Zeker 20 mensen werden gedood. De Mexicaanse politie zegt dat er in de bar drugs werden verhandeld. Door de strijd tussen de drugsbendes is in Monterrey het aantal doden sinds begin vorig jaar flink gestegen. Volgens officiële cijfers werden er in 2009 267 moorden in de stad gepleegd. In 2010 waren dat er 828 en dit jaar zijn er al 770 mensen vermoord. Als Amerika de belangrijkste tien leiders van Al-Qaeda weet op te pakken of te doden, is het terreurnetwerk uitgeschakeld. Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie, Panera, tijdens een onverwacht bezoek aan Afghanistan. Panera, oud CIA-chef, volgde op 1 juli Robert Gates op. Sinds de reurleider Osama Bin Laden in mei werd gedood... hebben de Verenigde Staten tussen de 10 en 20 andere leiders gelokaliseerd. In landen als Pakistan, Jemen en Somalië. Peneda noemde hun namen niet... maar zei wel dat de opvolger van Bin Laden, Al-Zawahri, erbij hoort... en dat hij zich ergens in het westen van Pakistan ophoudt. Egyptische premier Sharaf wil alle politieagenten ontslaan... die demonstranten hebben gedood. Dat zei hij in een toespraak op de staatstelevisie. Met de maatregel wil Sharaf de betogers tegemoetkomen... die ontevreden zijn met de situatie in Egypte... na de val van het regime van Mubarak. Het weer, opklaringen, een tegenochtend kans op een bui. Morgen overdag eerst zonnig, in de loop van de dag enkele buien. Het wordt dan een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, BNN, de overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Waar ik elke week een gast mag interviewen die hier op een kamer logeert. En Dat is altijd een speciale gast, maar deze nacht hebben we een zeer speciale. Want ja, het is toch een van de helden van Nederland. Gisteren ging hij voor het laatste keer richting de ruimte, de Space Shuttle. En hij is de enige Nederlander die ooit is meegeweest met dat prachtige apparaat. Hier, achter de deur van kamer 108, staat een voetbal-Okkels. Ja, zeg. Ja. Doe maar lopen. Oh. Klopt Bijzonder zo Ja, goeiedag. Ik ben Patrick. Ja, dag Patrick. Kom verder. Nou, wat leuk. Hoe heb je het hier in de kamer? Het is een prachtige kamer. Heel, uh, heel sfeervol. Echt uh, ja, super, met de kleuren en zo. Maar nou wou ik eigenlijk uh, eerst even met jou voor het raam gaan staan. En dan vooral even naar boven kijken. Wacht hoor. Naar, die, naar de verlichte toren. Naar de verlichte toren en dan vooral nog daar achter die verlichte toren. Wat zien we dan achter die verlichte toren? Dan zien we een, dan zien we een ster. Ik zie ook een ster, Ja, ja. Dat klopt. Maar zie jij nog veel meer dan een ster? Nou, ik kan me er veel meer bij voorstellen. Maar op dit moment hier in de stad, ja, dan zie ik alleen maar eigenlijk een beetje donker en één ster. Maar vertel me dan maar wat je erbij voorstelt. Nou, wat je erbij voorstelt is dat, uh, dat uh, eigenlijk na die hele dunne laag atmosfeer... die je eigenlijk helemaal niet realiseert, als dus je van kijkt, dan denk je altijd van nou, eindeloos. Maar dan zie je dus eigenlijk de ruimte... En uh, ja, die ruimte, dat is eigenlijk iets wat... Uh, er is eigenlijk niks. In ieder geval kan je daar niet leven. Je kan er... Uh, er is ook helemaal geen leven. Er is geen zuurstof. Het is heel koud. Eigenlijk is het bedreigend. Maar we ervaren het niet als bedreigend. En dat is uh, toch wel eigenlijk een beetje jammer. Want dat betekent ook dat we... Eigenlijk ook helemaal geen... Uh, niet zoveel rekening houden met onze atmosfeer. En dan denken we gewoon van... Dat komt allemaal wel goed. We kunnen daar... Uh... Ja, even vervuiling in stoppen, broeikas in stoppen... gas in stoppen, dat, dat kan allemaal maar. Maar eh, op een gegeven moment krijgen we dan toch de klap op onze kop... want dat kan niet. Laten we toch nog even aan deze kant van, van, van de kamer... is nog een raam, misschien zien we hier meer. Want kan jij je nog voorstellen dat jij daar geweest bent? Ja, absoluut. Ja? Ja, dat vergeet je geen seconde. Dat, is het, dat, is natuurlijk, dat heeft zo'n enorme indruk gemaakt... dat... Eh, en vooral ook bijvoorbeeld de, de allereerste keer dat ik de aarde zag... dat was dus direct na, dat je, na de lancering dat je in de ruimte bent... de hoofdmotoren van de shuttle gaan uit. En op een gegeven moment ga je dan, dus op een tien minuten na de start ongeveer... ga je je gesperont losmaken van je stoel. En ik zweefde dan naar, naar de deur van de shuttle. Er zit een rond raampje in. En door dat ronde raampje was het dus voor mij de eerste keer dat ik de aarde zag. Ja, dat is een schok, dat is, uh, dan zie je ineens iets, uh, en het is meer dan dat je dat alleen ziet. En je realiseert je ook dat jij buiten bent, buiten die aarde, en dat je dus als je niks doet ook niet terugkomt. En dat je dus ineens, uh, ja, die aarde eigenlijk als een, uh, als een ding ziet op afstand. En je realiseert je dat jij in die ruimte bent, waar je eigenlijk niet leven kan. Je kan alleen maar leven met hulpmiddelen, met, uh, met de shuttle, met een ruimtepak. Met zuurstof. Met zuurstof, Ja. Dus wat een luxe hier, dat je hier gewoon de straat op kan lopen... dat je hier gewoon kan ademhalen, dat je het bos in kan gaan... dat je de zee op kan gaan, dat is gewoon helemaal fantastisch. Nou, over de aarde en hoe we ermee om moeten gaan... gaan we zeker nog vanavond praten, ja. maar ik was ook benieuwd... hoe ziet de ruimte eruit als je in de ruimte bent? Ja, die, de, de ruimte zelf is zwart, is niks. Dus je kan wel kijken naar de maan en dan zie je de maan. Maar dan is de maan wat. Je kan kijken naar Mars en dan zie je Mars. Je kan kijken naar een ster en dan zie je een ster. Maar de ruimte zelf... Ja, is niks. Daar zit niks. Het is gewoon leeg. Maar het fascineert je toch wel, die leegte? Die eindeloosheid? Het fascineert ergens wel. Ja, maar als ik, als ik eerlijk ben... Ik ben, het, ik ben niet erg blij met het beeld wat we hebben van de kosmos. Van Klinkt misschien gek. Maar hé, het, het standaardbeeld... wat we nu al honderd jaar eh, lang hebben ontwikkeld... is dat, eh, dat, dat ja, al die sterren... de dichtstbijzijnde sterren hier vier lichtjaren vandaan... Dat, dat is dus allemaal verleden tijd wat we zien. He, dus uh, Alpha Centauri, net zoals ik zeg, dat is de eerste dichtstbijzijnde sterren. Dus het licht wat we daarvan zien is al vier jaar oud. En als we daar dus een signaaltje heen willen sturen... dan duurt het vier jaar om daar te komen... en dan vervolgens vier jaar weer terug als iemand daar reageert. Dus dan horen we acht jaar nadat we gezegd hebben... hallo, horen we misschien iemand anders als die daar in de buurt zit. Maar bijna alles andere is nog veel verder in het verleden. En, en eigenlijk komt het erop neer dat wij nooit contact kunnen hebben als mens met de rest van het universum. Omdat alles zo vreselijk oud is. En dan denk ik, ja, maar ik, ben dat, ik vind dat niet een blijmoedig, hoopgevend beeld... van, hé, hey, in de toekomst gaan we nog eens een keer wat, wat heel spannends beleven... Dat we, al, dat we nog communicatie hebben, bijvoorbeeld, met iets wat er buiten is. Dus dat, ik denk ook dat het niet klopt. Ik, ik, ik denk ook dat we op een gegeven moment gewoon weer... net zoals we dat duizend jaar geleden hebben gehad... en tweeduizend jaar geleden hebben gehad... en honderd jaar geleden hebben gehad... en elke keer gaat die wetenschap weer over de schop, op de schop... Ik denk dat dat binnenkort ook weer eens een keer gaat gebeuren. Oh, daar kijk je naar uit natuurlijk. Natuurlijk, ik vind het ook hoopgevend als je zo denkt. Ja, ja. ja want ik, ik maakte me al zorgen. Weet je wat je zei van, nou, ik dacht van, je bent niet hoopgevend... terwijl ik artikelen heb gelezen en je bent altijd een positief mens. Dus dat, dat, dat positivisme, dat heb je toch nog wel? Ja, zeker. Ik heb ook een slogan. Hè? Ik zeg, uh, optimisme is een verantwoordelijkheid. Ja. Wat niet betekent dat, je, dat ik niet in de put kan zitten... Ik heb heel vaak dat ik het heel moeilijk heb. Dat ik echt denk: oh jongens. En, en, en dat ik schrik hè, van ineens nieuwe gegevens of zo. Dan denk ik: jongens, die gaat echt niet goed. Maar wanneer zit jij in de put dan? Als ik het uh, ineens moeilijk vind. Als ik gewoon ineens denk van. Uh, bijvoorbeeld. Uh, nou, een voorbeeld. De, eigenlijk ieder jaar als ik college geef over duurzaamheid. moest ik het altijd weer bijstellen. Hè? Ik begon in 2004, 2005. En dan was het zo van: nou, misschien wordt de aarde 0,6 graden warmer. Dat is toch al wel behoorlijk wat. Ja, en dan uh, krijg je bij Kopenhagen een hele discussie over... Uh, het moet niet meer dan 2 graden. En nu zijn er heel veel uh, aanwijzingen dat het misschien wel 3 wordt. 3,8. En dat gaat dan zo snel. Het wordt dan dus zo snel veel slechter. Dus dan, word je, dan denk je, word je een beetje moedeloos. En als je dan uh, uh, hele grote oliemaatschappijen ziet met hun uh, plannen nu... Uh, die maken mega winsten en dan gaan ze gewoon weer door. Ze zeggen, ja, nee jongens, we moeten nog meer uh, benzine maken. We moeten nog meer. Als het is niet uit de olie kan, dan moet het gas, uit gas, en uit steenkool. Dan denk ik, dat is het toch bizar? En dan word je... Nou, soms word ik daar wel een beetje van. Um... Maar dan, dan denk ik even weer... Uh, jongens, en dan was ik in Londen met een, met een congres over, over, over zonnepanelen. Dan ben ik weer helemaal blij. Dan denk ik, jongens, nee, het is echt wel zo. Het gaat zo snel. Het gaat helemaal veranderen. Het gaat goed. We gaan zeker nog over duurzaamheid uh, praten. En al je plannen die je altijd hebt... Maar eerst dan even uh, naar de dag van gisteren. Mm -hmm. Want uh, dat moet voor jou natuurlijk ook een uh, droevig gedrag zijn: de, het afscheid van de Space Shuttle. Hoe, hoe heb je de dag van gisteren beleefd toen de laatste Shuttle de ruimte inschoot? Dat was heel, uh, was heel mooi gemaakt. Was, uh, ik was uh, uitgenodigd op uh, het Space Expo, dus een permanente tentoonstelling in, uh, bij Noordwijk, bij uh, de Europese Ruimtevaartorganisatie. En er waren allerlei mensen die te betrokken waren bij het ruimtevaartprogramma en wat andere gasten. Een heel groot scherm met live beeld van Atlantis op de lanceerplatform. Ja, en ik heb dat becommentariseerd. Dus ik heb gewoon gezegd van, nou ja, die koe die zit erin... en nu zijn we zo ver. Wat Mart Smeets bij wielrennen doe jij bij het lanceren Ja dat van de ik, ja, space Ja, goed, op. maar dat is natuurlijk voor mij allemaal gewoon... Ja, zo zit het gewoon. En, er waren zelfs mensen die aan mij vroegen... die zeiden tegen mij van, Wilbo, dat je dat allemaal nog weet. Ik zei, ben je nog helemaal gek? Ik bedoel, wat denk je? <laughs> dat is mijn grootste belevenis in mijn leven, bij zo'n spreken. En het uh, was dus een hele mooie lancering. Ook prachtige opnames hebben ze tegenwoordig. Ja, wat doet het met je? Ja, ik, ik, voor mij is het shuttleprogramma iets wat, wat, wat fantastisch is... maar ook vrij duidelijk al uh, snel bleek dat, de, dat datgene wat ze toen hadden verwacht... je praat over 1970, 1972, dat is niet eens gebeurd. Hè? Space Shuttle was gemaakt omdat men toen dacht... dat je hele grote fabrieken zou krijgen in de ruimte... die dingen gingen maken die je op de aarde niet kon maken... die dan op de aarde heel veel geld waard waren. Nou ja, dan heb je een shuttle nodig om dingen van de ruimte naar de aarde te brengen. Maar om dingen van de aarde naar de ruimte te brengen... is die shuttle eigenlijk veel te duur. Dan kun je beter met gewoon een gewone raket doen. Dus ja, dat wordt dan achterhaald. En dan is op een gegeven moment... Ja, houdt het op. Zonde. Het is zonde, het is ook triest natuurlijk. Je denkt dan vooral aan die mensen die... Nou, ik weet niet of het zonde is. Nee, want wil je vernieuwen, dan moet je het verleden loslaten. Absoluut, dat kan niet anders. Die rugzak die moet je afgooien. Je moet gewoon hard kunnen lopen. Weer naar iets nieuws toe. Fris, spankelend, fijn, lekker. Maar er zijn heel veel mensen... Hè, dus misschien wel in totaal uh, 20, 30, 40.000 mensen... Die, waarvan hun werk direct betrokken is geweest bij die Space Shuttle. En die moeten om. En dat is sneu. Dat is lastig. Maar ook voor die mensen geldt, voor een aantal althans... dat ze zullen merken <kuggen> dat ze over een paar maanden denken of over een jaar... Jongens, dat heerlijk. Mijn rustzak is afgeschaft. Dat je gewoon weer fris begint. Want fris beginnen is mooi. Natuurlijk. Ik zag dat filmpje van jou gisteren dat je commentaar gaf. En ik zag ook jonge kinderen naar jou toe mm. komen. En die vroegen handtekeningen. Mm. Je bent toch een held van ons allemaal. Ja, een beetje. Dat is wel zo, ja. Ja, ja. Ja, alhoewel, ik heb toch liever dat mensen mij advies vragen... Over, uh, of visie vragen of zo. Dat, nee, maar dat begrijp ik wel. Maar het moet, het, het <coughs> moet toch ook Sorry. mooi zijn? Jij ja. bent de man die met de Space Shuttle is meegeweest, De enige Nederlander. En zelfs uh, jonge gastjes, wat waren ze? Ja. 19, 10, ja. 11 jaar komen nog altijd naar je toe en bewonderen je daarvoor. Ja. Nou, nou ik heb, ik heb, dat gaat door fases heen. In het begin was het natuurlijk heel verrassend voor mij. dus je dus in 1986 terugkomt in Nederland... en dat er gewoon heel Nederland overheen gevallen is... En dat je ook terugziet dat gedurende mijn missie... elke dag uh, in de voortpagina en de nos en, en, en nou ja, noem maar op. Dat overvalt je. Ik heb ook op een gegeven moment wat weerstand gehad. Want je bent dus ineens publiek, hè? dus je bent niet meer anoniem. Je kan geen kroeg in of wat dan ook. Wie iedereen herkent je en wil wat van je. En ik vond het heel erg, dat, uh, dat uh, en dat is in Nederland was dat toen nogal erg... dat men had een beetje de houding om je aan te glotsen. En dan drie meter verder, als je voorbij was, ze je... hey, ze willen ook los. Daar kon ik niet zo goed tegen, van een hele nade houding. Um, toen heb ik dat wat afgehouden, maar op een gegeven moment dacht ik van... ja, maar Wubbo pas even op. Ik kan met één seconde, met één handtekening, iemand heel lang blij maken. Wie geeft mij dan het recht om het niet te doen? En, en toen, ben ik dat, toen ben ik dus eigenlijk omgegaan. Toen heb ik dus eigenlijk gezegd van nou, ik doe het toch wel min of meer zoveel mogelijk. En op een gegeven moment, en dat is een paar jaar later gebeurd... toen dacht ik, toen ik in die duurzaamheid ging... van ja, dit is gewoon een verantwoordelijkheid die ik heb. Aan de ene kant heb ik dat perspectief, waar we het net over hadden... Wat ik, waarmee ik iedereen als het ware kan overtuigen van, van de betekenis van duurzaamheid... de betekenis van de aarde en de betekenis van ruimtevaart ook, tegelijkertijd. En aan de andere kant ben ik, door eerst de Nederlandse astronaut te zijn... op een platform gezet, mensen luisteren naar je. Ja, dan krijg je natuurlijk een verantwoordelijkheid. En dat zie ik ook als mijn missie. Ik doe dat ook met genoegen. En, en, en dus... Ja, heb je impact en, en, en stimuleer je mensen. En, en ja, dat is op zich mooi eigenlijk, dat je dat kan noemen. Dus je had eigenlijk een mooie dag gisteren. Het was eigenlijk wel mooi, ja. En, ja, en, absoluut. en, en als ja. je dan die beelden ziet van die, ja. van die Space Shuttle die klaar staat en ze beginnen af te tellen, voel je dan ook de spanning weer van toen bij ja, de lucht? Absoluut. En, en, en natuurlijk, er zijn bepaalde momenten. En het was in dit geval wel, wel fijn, al die mensen heb ik dat ook uitgelegd. Ik zei, luister jongens, ja, straks die Space Shuttle, die, gaat, die gaat omhoog, die raketten gaan omhoog. Uh, is wel belangrijk, maar klap, uh, klap een beetje voorzichtig. Ik zeg, en als straks die solid rocket boosters eraf gaan... <coughs> klap dan nog wat harder. En als, uh, als op een gegeven moment de Space Shuttle... Hè, want zo lang duurt het allemaal niet, is dus acht minuten in totaal. Als die grote external Tank eraf gaat... jongens, dan gaan we allemaal juichen. Succesvolle lancering, helemaal klaar. En dat deed iedereen helemaal mee. En dus daarvoor voelt dus ook wel die spanning. Dat je dus, want ik ben natuurlijk wel gespannen. Dus het blijft een risicovolle operatie natuurlijk. En zie je jezelf dan ook weer terug in die stoel zitten? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Die, uh, ja natuurlijk. Het is, uh... En het is op zich in die stoel zitten, is, is, ja, het is een beetje wild. Uh, je wordt drie keer je lichaamsgewicht, hè? dus het is wel ook wel wat zwaar. Maar het is niet zo spannend als dat het van buiten lijkt. Met al het enorme vuur en enorme herrie. Want dat is. Hè? Dus de, de, de, de spanning van, van in die shuttle zitten is meer dat het gebeurt en die eerste keer naar buiten kijken. Dat is gewoon onvergetelijk. En, en, en uh, daar komen we zo meteen nog op, op, op als je de aarde ziet. Maar als ze dan beginnen af te tellen, als je dan hoort <tie> ten, <tie> nine... Wat, wat, wat, wat, wat, is, wat gebeurt er dan? Wat doe je dan? Of zit je nou, dan gewoon uh, te uh, wachten? Wij waren, wij waren, uh, je ligt twee uur in die stoel bij de countdown. En gedurende die twee uur, maar ook de tijd ervoor, maar vooral die twee uur... ben je dus heel erg bezig met je gedachten van... ik hoop dat er niks tussenkomt. En niet dat er iets misgaat, maar gewoon dat er niks tussen komt. Want hoe vaak is het niet gebeurd dat zo bij zo'n aftellen dan op een gegeven moment iets wordt gevonden wat niet goed is en dan wordt er gestopt. En als het dan vervelend is, dan moet je er weer uit. Ja, en uitstel. Ik bedoel, het is al vaak zo vaak uitgesteld en dat wil je dus helemaal niet. Dus daar ben je op gespannen. En als dan inderdaad die tien tellen gaan. Kijk, op een gegeven moment, dan, dan, dan moet het gebeuren. Dus, dus gedurende die eerste tien tellen naar beneden toe. Die gaan die hoofdmotoren aan, die kan je nog wel uitzetten. Maar als je dan besluit om die solid rockets booster aan te gaan... dat zijn twee vuurpijlen, ja, die gaan aan. En die kun je niet meer uitzetten, dus dan gaat het gewoon door. Hè? Dat, ja. Ja. Hoe vaak droom je daar nog van? Ik droom er niet meer van. Uh, maar ik heb in het begin na die vlucht wel heel veel dromen gehad. Maar het waren hele rare dromen, van die shuttle kon niet goed omhoog komen of zo. Of vloog te laag. <lacht> Gekke dromen natuurlijk, ja. ja. Nou, uh, we doen ook altijd de room service, gaan we, gaan we bellen. En je hebt een kuchje, dus misschien wil je nog even iets drinken? Ja, doe maar eventjes. Uh, wat wil je graag? Ik wil een glas rode wijn hebben. Een glas rode wijn. Dat is heel goed voor de keel, denk ik. En ondertussen uh, mag je ook vertellen over... Ja, je had een speciaal nummer uh, ten tijde van dat je daar uh, ja. uh, bezig was... met je voorbereiding voor, uh, voor de space Shuttle. Wat was dat? Ja, en ik heb dat nummer ook meegenomen. Ja. Want wij mochten toen, we hadden geen, geen iPhone of een iPad of weet ik wat dan ook... Uh, maar we hadden een, uh, een uh, cassettebandje en dan mochten we drie of vier nummers meenemen. Dat was het. En een van die nummers, mijn biggest favorite, was Purple Rain van Prins. Ja, ja het is schitterend, maar waarom Purple Rain? Ja, waarom heb je een bepaald nummer wat je aanspreekt? Uh, het, het, wat mij aanspreekt in Purple Rain is die, die explosieve uh, uiting. Die, die, die uiting van, van een enorme drijfveer van hem. Het ging bij hem dan om de liefde, om een geliefde van hem. Maar het, het was dus gewoon een, een, dat je menselijke uiting zo enorm sterk hebt... van je wil iets wat tegelijkertijd zo sterk is dat het ook angstig is. In dat, in, in, ik vind dat in de purple rain zit ook een soort kruising tussen enorme uh, drang en tegelijkertijd. jongens, dit is zo echt dat het bijna eng is. En dat lijkt heel erg op precies wat je hebt als je naar de aarde kijkt. Dus als je vanuit de ruimte naar de aarde kijkt en je speelt keihard purple rain in je lijf. nou, nah, dan gaat alles gewoon, dan gaan er kriebels door je hele lijf heen enzovoort. En ik moet je wel vertellen dat het was vanmorgen om uh, drie uur, misschien iets later, nee, ik denk tegen vier al. Purple Rain in Ahoy met Prince. Jij was En daar. ik stond daar en ik kreeg helemaal weer de rillingen door mijn lijf heen. het was geweldig. Ja, eh, maar, nee, ja het is natuurlijk nooit jazz. En uh, uh, gisteravond, maar ook vanavond en morgenavond is Prince het afsluitende concert. En jij was daar? Ja. Wacht, ik ga hier eerst even. Dit wil ik even natuurlijk. Vertel even hoe jouw ervaring was met Prince. Uh, uh. Nou ja, wij waren in, in, in Ahoy en, en we stonden in, in de arena, dus in de zaal. Uh, Eerst wat, wat vrij bij het podium. En ja, ik werd een beetje weggeblazen. Ik had geen oorproppen bij me. En uh, het was al heel erg hard. Maar hij begon uh, met een, een Jimi Hendrix nummer. En super gaaf. Room ja, uh, ja, dat... ja roomservice met de kamer 108. <laughs> ik wil graag een, een rode wijn en een, en een fluitje alsjeblieft. Ja, Oké, okay. tot zo. Ja, ga door, ga door. Ga ja, door. nou, daarna we, uh, was het wel goed. We gingen, we gingen even wat meer achteraan staan. Dus het was ietsje zachter en hoorde je het beter. En uh, ja, het was gewoon een beetje een soort jam-sessie-achtig. Uh, het was dus niet echt zo'n zo, zo zo showprogramma. Maar er werd dus vrij lange nummers in één keer doorgespeeld. En een hele goede saxofonist erbij. En uh, ja, indrukwekkende. Ook zangeressen waren twee hele mooie... Negen rinnen, zangeressen, heel fantastisch. En um, op een gegeven moment was het afgelopen. Het was helemaal doodstil. En toen begon heel zachtjes ergens het begin van Purple Rain. En toen? En toen, ja. En hij had een prachtig licht. Hele mooi. En, dan, en op een gegeven moment was het gewoon... En dat stelde telkens maar uit. Dat stelde telkens maar uit. Tot het echt begon. En dan, uh, ja... Tjof, en hij hakt die gitaar erin. En dan... Uh, ja, en dan. Tjena, maar Purple voelde je dat Rain. weer terug, ja, dat absoluut. cassettebandje van je met die vier nummers waaronder ja, Purple Rain in de ruimte, in de Space Shuttle. Ja, dat, dat, dat kan ik, dat heb ik, ja. Als je Purple Rain bij mij speelt. Maar Purple Rain gaat dieper. Dat is niet alleen de Space Shuttle. Purple Rain gaat bij mij in een heel diep existentieel gevoel. Het is gewoon eh, als ik praat over, over diepe liefde, over diepe hang naar iets, over diepe drijfveer. Of... Ik vind, het, mijn, mijn, het mooiste van Purple Rain vind ik dat. En dat komt ook door die clip die hij er toen bij had gemaakt. Dat Prins die, die, die laat daar een stuk existentie zien. Zo van: ik wil dit. Zo van: ik, ik moet dit of zo. Weet je wel. Nou, zo'n enorme sterke drijfveer. Dat, dat, dat, dat raakt me heel erg diep. Ja. En heb je dat zelf ook, zo'n drang? Nou ja, ik kan inderdaad wel een hele sterke drijfveer hebben. Heb ik ook wel. En als ik dat niet heb, dan, dan, dan ben ik op zoek ernaar. Want ik, ik vind menselijke energie. Dus gewoon de energie die je hebt om iets te willen om iets voor elkaar te willen krijgen, of om iemand te helpen... of, of ja, gewoon dus initiatief. Ja, dat vind ik wel heel mooi. En als ik het niet heb, dan mis ik dat. Nou, wij gaan luisteren naar... Er wordt op de deur geklopt, het zal de roomservice zijn. Zet je koptelefoon op en geniet nog één keer... van waar je gisteravond ook was. Purple Rain van Prince. Rain, een live versie uit 1985. Atlanta. Het is ja, deze duurt 18 minuten en ik wou je toch nog interviewen, dus ik dacht bij mezelf: ja, we moeten hem ergens wegveden. Maar je stond hier uh, ja. te dansen en uh, ja. je koptelefoon op en meten. Oeh, Ja, ik kan niet met dat nummer. Kan je niet blijven zitten. Dat wil gewoon helemaal niet. En en het is ook uh, dat, wat wat dat nummer doet met je is dat um, ja. Dat, dat Die spanning in je lijf. Hè? Dat je gewoon. Je, je hoort dat. En dan moet je gewoon bewegen. En dan moet je omhoog. met Je, en ik, ja. maar je kan niet so achterover in je leunstoel blijven zitten. Maar net zoals gisteravond. Als je daar dan staat. En mm -hmm. je weet. Uh, uh, nou. Dat komt dan uit, uh, uit de tijd dat jij nog astronaut was. Ja. Voel je, je dan oud? Ja. Nou. Het gekke is. Als ik helemaal eerlijk ben. Ik denk er eigenlijk helemaal niet over na. Ik vergeet dat gewoon. En, en er zijn ook mensen bij mij in de buurt die, die denken van. Hé, hey, wel, maar, uh, ja, maar ik vergeet dat. Ik bedoel, als, als, als je mij in, in, in een goede disco neerzet... en, en met, met, met enorme muziek, dan ja, dan ga ik uit mijn dak. Dat vind ik geweldig. Dat, uh, en dan is het wel zo dat als iemand anders een foto maakt... dan denk ik, hij is, ding, is een beetje oude man daar. Maar over het algemeen is het juist omgekeerd. Over het algemeen is het zo dat... Uh, als ik uh, met mijn vrouw aan het dansen ben in de disco... of ik ben met vrienden of met een vriendin... dan de meeste mensen die zijn gewoon van, uh, goh, wat mooi. Want je geeft hoop namelijk, hè? natuurlijk. <laughs> mensen die, die, die, die nu 30 zijn, of, of 40 zijn... Ja, die denken, die, als ze mij zien, dan denken ze hopelijk van, nou ja, het leven is hartstikke mooi. En daar kan ik hun over vertellen. Hè? Ik, ik zeg ook altijd, van, jij weet nog niet hoe die volgende 20 jaar eruit zien... maar ik zal je wel vertellen, het is dus hartstikke leuk. <laughs> ja. dus, dus tijd heeft geen vat op jou? Nou, heeft geen vat op mij... Uh, ik, ja, ik weet natuurlijk wel. Ik bedoel, ik, ik word natuurlijk ook gewoon ouder. Uh, alleen het is niet vervelend. Het is nog sterker. Het is heel erg leuk eigenlijk. En ondertussen maak je foto's. <laughs> ja. Nee, maar dat is. Het, ik, ik vind het. Uh, ja, dat is gewoon even een aandenken van dit. Ik vind eigenlijk ouder worden is veel leuker dan ik ooit had kunnen denken. Dat is echt gewoon echt zo. Als ik, als ik ja. naga. Maar, ja, ja dat snap ik. Maar, of dat snap ik. Dat, dat moet je me zo uitleggen. Maar wat wel zo is, is dat jij toen, toen je met die shuttle omhoog ging, ja. dat was het hoogtepunt in je leven, neem ik aan. Nee, nee, nee. Hoogtepunt komt, nog. Nee, serieus. Het is voor mij altijd een hele heerlijke gedachte dat de meeste leuke dingen, de leukste dingen, die gaan altijd nog komen. Het wordt altijd meer, het wordt altijd beter, dieper, uh, ook moeilijker. Het uh, is. Nee, nee, nee, het is een hoogte. Wat, ja. wat was dan een hoogtepunt na uh, de space shuttle? Wat denk je bij ja, dat was eigenlijk tot nu toe het meest sublime? Nou, als je praat over wat is het meest diepe, dan is uh, de struggle die ik heb gehad twee weken na mijn hartaanval om weer op orde te komen. Om mijn geest en mijn lichaam weer in het reinen te krijgen. Om weer, uh, ja. De mensen te zijn met, met, met die kracht waar we het net over hadden van Purple Rain, die helderheid van geest, de, de drijfveren, de, de, gewoon alles weer goed te voelen en klaar te zijn om terug te gaan in de troep van het dagelijks leven. Want dat was toen mijn probleem. Dat wilde ik eigenlijk helemaal niet meer. En, en um, ja, als je zoiets hebt meegemaakt. Die was ver weg, hè? Met je hart. Ja, ja, ja, ik was, uh, was ver weg. En. en... Nou, dan, dan ja, dan, als je dus vraagt over wat is nou... Dat is wel een van mijn diepste dingen. Nou ja, er zijn ook heel geluksmomenten uh, die je hebt. Uh, ja, ik weet niet. Zo'n shuttleprogramma, als je zegt... wat heeft het meeste invloed gehad op de grootste deel van je leven... dan is dat het shuttle natuurlijk geweest, de lancering geweest. Maar als je me nu vraagt en je vraagt over je wordt ouder... dat je dan denkt van jongens, en daarmee gaat alles een beetje... krabbelend naar beneden toe en het wordt steeds vervelender. Dat is dus absoluut niet waar, nog sterker... Er ontstaan steeds meer inzichten. Je bent, je bent rijker aan het leven. Je wordt ook warmer als mens. Je wordt sentimenteler ook, gevoeliger. En je weet meer. Ja. Nee, tot nu toe vind ik het allemaal fantastisch om ouder te worden. En je zegt van het mooiste moet nog komen. Ja. Wat is dat dan? Heb je een idee? Ja, nee, maar het leuke is dat weet je natuurlijk niet. Hè? Dat is, het mooiste van de toekomst is dat je die weet. Stel je voor dat je zo weet. Joh, oh, wat erg. Nee, nee, dat is echt heel mooi. Waar schrijf je misschien... naar? Nou, als je me nu vraagt. Eh, er zijn een aantal eh, projecten die ik echt wil doen. Ik, ik, ik, ik wil altijd nog eens een keer mijn echte laddermolen. De echte laddermolen was een, eh, of is een, een, een, een lus van vliegers die tot 9 kilometer hoog gaat. Heel gracieus beweegt. Dat zou ik toch ook heel mooi vinden als het echt gaat lukken. En die moeten energie opwekken, hè? Eh, ja, ja daar was ik trouwens afgelopen maandag in Arnhem bij een bedrijf, Tezing. Die worden misschien gesponsord. Dus nou, wie weet. Maar de diepste verlangen wat ik heb is dat mijn, uh, mijn, mijn tijdverhaal... mijn ideeën, ideeën over wat tijd zou kunnen zijn... Uh, dat dat een stap verder komt. Als, als, als ik daar een beetje gelijk heb... Nou, ik wou zeggen dat is werelds, maar dat is juist niet werelds. Dat is buiten de wereld. Je dat dat hebt een zijn. hele filosofie over tijd. Ja, dat laak, raak ik niet kwijt. En, en, en, uh, dat is heel stom, maar ik heb een hele diepe overtuiging dat... Dat, dat ik meer, hoe moet ik dat zeggen, of minder ongelijk heb. Hè? Want ik geloof niet dat ik gelijk heb, want ik, dat kan niet echt. Maar ik heb het idee dat de huidige visie van de wetenschap over wat is het universum, hoe moeten we er tegenaan kijken, dat, uh, dat is meer fout dan wat ik denk. Laat nou, ik zo zeggen. Nou, dat is heel bescheiden. Ja. <laughs> ja. Uh, want jij vindt tijd iets dat wij, dat wij gecreëerd hebben? Dat wij creëren, ja. ja. Dat mensen creëren. Dus, dus, dus uh, heel simpel gezegd, je, uh, jij kijkt op een klok. En je ziet die klok een uur vooruit gaan. En je bent natuurlijk gedurende het uur ook een uur ouder geworden. Ja. En nu is de vraag: wat is belangrijker? Dit die, mechaniekje, die klok, dat die dus een uur vooruit gaat? Of het feit dat jij een uur ouder bent geworden? Ga jij, weet jij dat je een uur ouder bent geworden omdat je die klok een uur verder hebt gegaan? Of is het zo dat omdat je ouder wordt, die klok een uur voor ziet gaan? Nou, ik denk, of liever dat is mijn hypothese. Laten we nou eens ervan uitgaan dat het die mens die ouder wordt het belangrijkste is. En dat we dus alle dingen die we om ons heen zien bewegen... en dat gaat ook met dat draaien van de aarde 24 uur rond... of de aarde om de zon in een jaar... dat we dat allemaal zien omdat we zelf ouder worden. Net alsof je in een trein zit die beweegt en je kijkt naar buiten... en dan zie je van buiten natuurlijk allerlei dingen bewegen... Maar die bewegen niet omdat ze bewegen. Maar die bewegen omdat jij in die trein zit. En daarom zie je ze bewegen. En zo denk ik, van, omdat wij ouder worden... als het ware een soort voortgang in de tijd hebben omdat we ouder worden... zien we alle dingen bewegen. Op zich maakt het geen, niks uit. Of je nou zegt die klok, of het is ouder worden... want ja, uh, alles blijft hetzelfde. Maar wat heel erg verandert... is de visie op het universum, op de kosmos... Want als wij naar de kosmos kijken zoals we dat nu doen met de huidige, zeg maar, cultuur... dan zeggen wij dat zijn allemaal klokken en die zijn allemaal waar. He, dus 13,6 miljard jaar geleden is het universum ontstaan. Dan is de tijdklok gestart. En alles wat daar in dat hele proces... He, dat is één grote tijdklok en of de mens nou wel is of er niet is, dat is er. Maar als je aan mijn hypothese gelooft... dan zien wij dus al die hele klok alleen maar omdat we zelf ouder worden. En dat is veel fascinerender. Want dat betekent dat andere wezens... zouden dat misschien wel eens op een hele andere manier kunnen zien. En dat betekent ook dat er veel meer is dan dat wij zien. Want wij zien alleen maar datgene wat wij zien omdat wij ouder worden. En wij zijn mensen op deze aarde. En dat is een heel klein stukje in het hele universum. Nou, ik noem dat wereldbeeld wat we nu hebben noem ik chronocentrisch. Alles is op de tijd. Als de tijd is het maar het centrum van ons hele beeld wat we hebben. Van, van onszelf, maar ook vooral van het universum. En dat moeten, we weer dat moeten we loslaten. Net zoals vroeger men dacht dat, het, dat de aarde in het centrum stond van het hele universum. Denkt men nu dat, dat de tijd het nu helemaal in, de, in het centrum staat van het universum, dan moeten we loslaten. En als je dat in één keer loslaten, dan opent zich een, een, nieuwe heel dimensie. Wel, een nieuwe dimensie. En dat zou prachtig zijn. Nou ja, als zoiets zou gebeuren, dan uh, hè, dat zou het wel mooi zijn. Dan, dan krijg je kriebels die nog veel erger zijn. Wat dan, uh, ben jij dan de Copernicus van deze tijd? <laughs> ja, dat zou natuurlijk. Ja, dat, is ook, dat gaat natuurlijk ook wel door mijn hoofd heen. Dat is veel te arrogant. Dat kan ook niet. Het is ook veel te laat. Ik ben veel te oud om iets heel vernieuwends te doen. Hè? Want mensen die iets vernieuwends doen zijn meestal heel jong. Hè? 25 of zo. Ook Einstein is natuurlijk vrij jong begonnen met zijn ideeën. En daarna was het wel knap wat hij deed. Maar nooit meer diezelfde sprong. Prince ook. Die was ook het beste toen hij jong was. Ja. Hè? Dus, uh, maar misschien uh, word ik beter. ik <laughs> Het is een hele mooie en uh, inspiratievolle theorie. Mm -hmm. Zijn er mensen die jou volgen hierin? Er zijn, mensen, er zijn heel veel mensen die genieten van als ik het vertel. He, dus dus uh, ik was laatst uh, met, met ongeveer zo'n honderd uh, kunstenaars in, uh, in uh, ergens in Scheveningen heb ik dit verteld. Ze genieten enorm van dat je het vertelt. Men, men vindt het een mooie gedachte. Het is op zich een gedachte die in de filosofie heel makkelijk wordt goedgekeurd. Nog sterker, de filosofie heeft die gedachte al lang. Heidegger zegt ook altijd van... Nee, het leven en tijd zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar het is de natuurkunde die dat niet doet. En, en in de natuurkunde... Ja, die mensen vinden het belachelijk. Niet dat ze niet geamuseerd of gefascineerd luisteren als ik daar een uitleg. Hoor. Ik heb een lezing gegeven in Astron in, in, bij, bij, bij Assen. In, in, en, en daar... Ja, er eh, waren 150 internationale astrofysici. En die luisteren heel aandachtig, want mijn verhaal is op zich fascinerend. Maar aan het eind zegt dan iemand ook heel boos... You ridicule the age of the universe. He, ik ben een soort ketter. Copernicus. Nou, nou. <laughs> nou ja, laten we maar zien. In ieder geval voorlopig heb ik de lol aan het, aan, aan het verhaal. Mensen genieten ervan... En het en... is op YouTube te zien, want ik heb de, deze ja. theorie op YouTube gezien. Ja, dat klopt. Ik heb een TED-talk gehouden. Als, ja. je, als je googelt, ook uh, gravity, dan, uh, dan zie je de, de, dat verhaaltje. Twintig minuten en een prachtige filosofie. Ja, nou, En misschien ooit waarheid. Ja, laten we het voorlopig maar op een kunstwerk houden dan. Nou, ik heb ook een kunstwerk. Ja, jij hebt natuurlijk een kunstwerk voor mij uitgezocht door het Purple Rain te draaien. Kom daar nog maar eens overheen. Maar ik zoek ook altijd voor mijn gasten een plaat uit. En eh, ik hoop dat ik voor jou ook een kunstwerkje heb. Dus ik zou zeggen, zet je koptelefoon op. Ja, doe ik. En eh, dan eh, gaan we naar dit nummer luisteren. Ik snap er niet veel van. Het is gewoon een wonder wat je allemaal kan. Je vliegt maar en je vliegt maar zonder te verdwalen. Je draait maar en je draait maar zonder motor of pedalen. Als de zandman weer verdwijnt en de zon haar zonnestraaltje schijnt, lekker op de rug van onze poes. Dan valt aan de andere kant de nacht Daar is het Janneke Maan die lacht Naar de ingeslapen kangoeroes En als Jezus een bedje maakt En al zijn kwijt kwijtgeraakt Dan begint het hier bij ons te sneeuwen Toch brandt de zon in Afrika De negertjes tot chocola Maar bijt ze niet, want anders gaan ze schreeuwen O oh, grote wereldbol, ik snap er.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 de aarde draait hier niet alleen, er zijn nog meer bolen om haar heen, veel meer dan de mensen kunnen tellen. Want als je straks een lichtje ziet dat plotseling door de hemel schiet, dan kan dat de marsmannetje zijn. Dat heel gewoon aan jou komt vragen of je een van deze dagen met een meevlucht in zijn mars kon ik er niet veel van Het is gewoon een wonder Wat je allemaal kan Je vliegt maar en je vliegt maar Zonder te vertalen Je draait maar en je draait maar Zonder motor of pedalen Wat een, wat een tekst Dit is toch een beetje ja, De, ja, de, de, de, de prins van onze zuiderburen uh, Urbanus <coughs> met oog Grote Wereldbol ja, Geesten Ja, Ik draai het niet voor niks natuurlijk Nee, dat, euh, nou ja, ik vind het wel mooi, hoor. Dus het, hij, hij, vreed, hij, hij heeft het echt over een, een, een identiteit, hè? De, Een soort levende wereldbol... die euh, op euh, zweeft door de ruimte zonder zijn weg te verliezen. Ja, ik vind het is mooi. Het is, euh, maar het is ook heel geestig. Ik vind het heel grappig ook. Het is natuurlijk maar, ook een beetje cynisch. Ja. Maar hij beschrijft wat jij gezien hebt. Ja, ja, dat klopt. Ja. En waar jij, als ik jouw uh, interviews lees... Hm. Uh, waar jij verliefd op geworden ben bijna. Nou, ik ben doordrongen van, van, van de enorme belang... Dat, dat dus om te overleven... en dat is natuurlijk het, misschien het allerbelangrijkste wat er is... in de mensheid. En, moeten we gewoon aan de gang? en moeten we, Die waarheid moeten we zien. We moeten gewoon... We kunnen niet meer... Het, het gewoon gaat heen en vermenigvuldigt u en, en ziet maar... Uh, en er is altijd nog weer, weer een plek uh, iets nieuws te vinden... Nee, het is gesloten. Het is eindig. De aarde is gewoon zo groot als die is. En er is geen reserve. En hiermee moeten we het gewoon doen. Maar, maar kan, voordat, je, voordat we daar ja. verder op gaan... Uh, kan jij... Kan, kan wubbelokkels die in de ruimte zit... in de special... de eerste keer door dat raampje uh, kijkt... en uh, de wereld ziet... Wat, wat zie je dan? Wat gebeurt er dan? Het is meer een realisatie. Je, krijgt, je hebt een perspectief... Je ziet dus voor je een grote bol in het zwart met een heel transparant dun laagje lucht eromheen. Dat is alles. En je realiseert je dat waar jij bent, daar kan je niet leven. Daar is te koud, daar is het dood, daar is geen geschiedenis. En je realiseert je dat, dat dus jij buiten datgene bent wat je eigenlijk het leven moet noemen. En dat is, dat, is, dat is bijna te groot. Ik, ik vond het echt bijna te groot om het zo te verwerken als je het ziet. Nou ja, goed, daarna, wat doe je? Je gaat aan de gang, je moet je andere werk doen. Maar die eerste indruk, die blijft hangen. En daarna heb je natuurlijk ook... We hadden ongeveer een kwartier per dag de tijd om naar buiten te kijken. De rest was je ontzettend druk bezig. Maar ja, dan liet je dat gewoon als een soort... Als een spons nam je die, die indrukken op die je krijgt... als je gewoon die, die, die wereld zo onder je doorschuift... Ja, en, en, en ik denk dat, dat, dat later, toen ik doorkreeg van hoe verkeerd we de dingen doen. en dat begon ik eigenlijk pas goed door te krijgen, zo rond 2000, 2002, 2003. toen ik mezelf met duurzaamheid ging bezighouden en de getallen zag. Ja, toen, toen, toen begon ik ook van jongens: maar Dit kan je niet maken. Dit is, heb je wel door, ik moet iedereen wakker schudden. Gewoon uh, luister even naar me, want dit, dit mag niet. En dan gaan, iedereen die gaat gewoon nog door en vooral de grote oliemaatschappijen, energiemaatschappijen... iedereen die rolt gewoon keihard nog door in die oude richting... en denkt, dit komt wel goed. Terwijl we eigenlijk al lang weten, van, we moeten de andere kant op. Het komt niet goed? Nou, nee. Het komt wel goed. Daar ben ik van overtuigd. Maar met hele harde klappen. Ik denk dat er straks hele, hele harde klappen vallen... vooral in de, in de energiewereld, in de oliewereld. Omdat gewoon, ja, één ding, ze moeten stoppen. Dat kan namelijk niet anders. En twee, omdat ze dus zoveel infrastructuur over hebben gebouwd... en zoveel van de maatschappij afhankelijk van hun hebben gemaakt... gaat dat dus allemaal mee met dat proces hè, van de ondergang van de olie, zeg maar. Ja, maar. Maar komen die klappen niet te laat? Nou, het is nooit te laat. De klappen moeten komen, want er moet een verandering komen. En een, een echte een belangrijke verandering die gaat niet zonder disruptie. Dus zonder dat er ergens iets wat niet goed is, verkeerd gaat. Ik bedoel... Je moet je voorstellen, je hebt een auto en er komt een, er komt een splitsing... en je kan naar links of je kan naar rechts. En we zijn op een gegeven moment naar links gaan rijden. Eigenlijk weten we 30 jaar lang al dat we dat niet goed doen. Maar hoe verder je rijdt, hoe moeilijker het is en hoe groter de klap is... dat je realiseert, jongens, ik moet eigenlijk langs die andere weg. Maar op een gegeven moment kan je niet meer terug. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee maar dan nee, is het toch nee, te laat? De, de hoop is er al. Nee, nee, nee. nee, nee, nee dat klopt niet. De, de, de, de eerste plaats de zon. De zon is uh, fantastisch, die, die geeft ons een hoeveelheid energie Daar weer niet goed van. Dat is echt veel, dat is niet, ik wil niet zeggen te veel... maar dat is zoveel dat we hebben echt genoeg. En dus laten we niemand wijsmaken dat we een energieprobleem hebben. We hebben een probleem dat we de verkeerde technieken gebruiken... we hebben de verkeerde cultuur aangewend en dat moet veranderen. Maar wat je net zei, dat je, steeds meer, uh, dat je soms in de put raakte... omdat ja. de aarde steeds meer opwarmde en meer opwarmde... Ja. en nu nog uh, ja, steeds verder gaat. Ja. Misschien is dat laat. Nee, maar het is nooit echt te laat. Alleen, het kost steeds meer geld en veel meer moeite en veel meer pijn... om ons straks aan te passen. Het is nu al zo, volgens de World Health Forum... dat de kosten van onze klimaatverandering en de vervuiling... die zijn veel hoger, want je praat over 150 miljard... als de winst die de energiemaatschappijen maken. Dus alhoewel er nog steeds mensen zijn die heel veel geld daaraan verdienen is als totaal, als je de wereld als bedrijf zou zien... zijn we echt op het verkeerde pad, ook economisch gezien. En, en ja, dus we, we moeten veranderen. Alleen, ja, die vera hoe langer we wachten tot we die verandering echt inzetten... hoe meer pijn het zal gaan doen. Dat moeilijk dat wordt, ja. ja. Maar nu ben jij uh, echt een, een, een voorvechter voor, voor duurzaamheid... En je, mm -hmm. uh, ja, je wordt ook wel veel alleen... de Nederlandse elkoor. Maar je hebt ook altijd ideeën. Je bent ja. met, je, met je elektrische bus gekomen. Ja. Je bemoeit je heel erg met de, met de Nuon Solar Power Race in Australië. Ja. Je hebt je eigen boten, Ecolution. Ja. Je bent met die vliegers bezig. Het, is ja. altijd, het zijn altijd duurzame ideeën. Maar waar haal je die ideeën altijd vandaan? Hoe komt het dat jij zo uit, out of the box durft te denken? Of kan denken? Nou, mijn standaard antwoord daarop is dat ik eigenlijk niet zo goed ben... om in de box te denken. Ik kan dat niet zo goed. Echt serieus. Als je, als je mij ergens probeert in te, in te bedden... hebben ze bij de universiteit geprobeerd. Dan kom ik bij de universiteit aan. Het eerste wat zo'n universiteit doet, de organisatie om me heen, de faculteit... ja, ook eens moet ingebed worden. Nou ja, ik, ik wist helemaal niet wat betekende. Maar wat ze mij ermee bedoelen, is dat ik ergens inpas... Nou, dat, daar ben ik niet goed in. Maar kan je het mij leren om out of the box te denken? Want ik denk, als je je kan iedereen overtuigen van dat, dat men duurzaam moet worden... maar misschien kan je veel beter mensen leren out of the box nou, na te Er denken. zijn dan wel, we wel methoden. Er is een, een hele fantastische man, Edward de Bono heet hij. En um, die heeft ook uh, een boekje geschreven wat ik vroeger fantastisch was. de Five Days Course in Thinking, hè? de vijfdaagse cursus in Denken. En dus is iemand die heel erg... Uitlegt wat, wat uh, lateraal denken is. En lateraal, dat bedoelt hij mee overstijgend denken. of van links denken, terwijl je denkt dat iedereen praat van rechts. Gewoon andersom. Of ineens uh, een probleem eigenlijk uh, anders zien. Of, of, ja, ik heb dus bijna altijd wel dat ik, waar ik ook ben, altijd denk: maar dit moet toch beter kunnen. En, en, en ja, ja ik, ik, ik zit even te denken of ik daar nou zoiets binnenschiet, maar. Ja, die, die, die superbus begon natuurlijk zo. Hè? Want je rijdt uh, met de trein naar Groningen toe vanuit Delft... en dat duurt vier uur uh, s'morgens omdat er iets wel aan de hand was... en s'avonds vijf uur omdat er nog meer aan de hand was. Negen uur, jongens. En dan voor een afstand van 180 of 200 kilometer... dat kan toch gewoon niet waar zijn. Dus dan ga ik gewoon heel eigenwijs. En ik kan heel goed dromen. Hè? Ik kan dus heel goed dagdromen. Ik kan zo beeld in mijn hoofd creëren en zo. Een beelddenken noemen ze dat dan. Maar ik kan dus gewoon achteroverleunen en zeggen... nou, oké, okay, het ideale vervoer is, bestaat uit. En dan weet ik gewoon helemaal niks. En dan gooi ik de rugstrak van kennis af. En dan denk ik van, nou, ik wil in ieder geval snel. Ik wil luxe. Ik wil niet gestoord worden als iemand anders hier dan uitstapt. Ik wil eigenlijk min of meer daarheen rijden waar ik heen wil. Ik wil niet overstappen. Eh, het moet en duurzaam zijn. Ja. En dan zeg ik dan mijn breitje en dan komt superbus. Want die voldoet daaraan. En, eh, en, en, maar ik wil ook... En dat vind ik heel belangrijk, als je denkt aan duurzaam... Dat moet je gelukkig maken. Je moet dus daar zin in hebben. Dat is ook de enige manier, denk ik, dat duurzaamheid ook straks snel gaat komen. Als de mensen doorkrijgen, dat het gewoon leuker is. Daarom vind ik een vlieger veel leuker, dan, hè, die energie maakt, dan een schoorstem waar een Rocket komt. Waarom? Omdat als je naar een schoorstem waar een Rocket komt staat te kijken, gebeurt er niks. Maar als je naar een vlieger staat te kijken, zeker een klein kind die er zit, gebeurt, gebeurt er dingen in je hoofd. Dan, ga je, dan word je gefascineerd, je gaat leven, je, je, je hebt zin in iets, je, je gaat iets bedenken, je gaat dromen. Eh, en heel diep, maar ik weet niet of je dat zomaar kan begrijpen... maar gaat heel diep, dat, dat heeft te maken, denk ik, met het feit... dat wij als mens eh, gedurende misschien wel een miljoen jaar... zijn ontstaan doordat dat DNA van ons zich telkens moest aanpassen. He, dus de dus Darwinistische, zeg maar. Maar die aanpassing is gebeurd aan de natuur. Een miljoen jaar... Ik weet wel, de laatste 50 jaar, of de laatste 100 jaar hebben we misschien heel veel kunstmatige dingen gebouwd. Dus kunstmatige huizen en auto's en weet ik wat dan ook. Maar ons DNA is natuurlijk niet veranderd de laatste 100 jaar. Dat betekent dat wij in onszelf hebben we juist die, die kracht, die intelligentie, die overlevingsdrang. die aanpassingsmogelijkheden. die passen bij om goed om te gaan met de natuur. Wat een zegen dan dat we aan het eind van de Industriële Revolutie zien dat het zo gelukkig niet verder kan. We waren namelijk bezig een totaal kunstmatige wereld te maken. Maar daar, heb, daar zijn we niet voor gemaakt. Onze DNA past daar niet bij. En als we dus ineens weer adem kunnen halen en grappige dingen kunnen doen... en, en een soort spel met de natuur kunnen spelen... en vliegers omhoog kunnen laten en boten op vliegers laten gaan... En elektrisch vervoer, zodat je gewoon geen herrie hebt... dat je nog de vogeltjes hoort fluiten. Ik bedoel, als ineens dat hele spel weer komt waar die natuur bij past... Ja, dan voelen we ons veel gelukkiger. Ik noem dat trouwens happy energy. Dus ons DNA gaat ons redden. Ja, absoluut. En daar zo is het ook voor gemaakt. Dat is, dat is een heel mooi boek, een keer geschreven door Hofstetter, The Mind's Eye... over wat is nou de meest belangrijke reden van existentie. En dat is om het chromosoom voor te zetten. Ja, zo zit het in elkaar. Ik vind het prachtig hoe je het vertelt en het enthousiasme mm -hmm. en ook de, de positiviteit. Mm -hmm. Maar sommige mensen verklaren je ook voor gek... Ja, is dat zo? Ik, ik, ik, ik, ik, heb ze, ik hoor ze niet vaak. Er zijn wel mensen die zeggen van, dat kan niet. Hè? Dus, dus, dus ik zeg bijvoorbeeld, uh, ik, zeg, ik zeg, ja, superbus... en er, zijn er inderdaad, is inderdaad een collega wel geweest van mij... die zei op een gegeven moment van, nou, dat kan niet, want de batterijen niet... Nou, maar dat, ja, ik heb daar op zich geen moeite mee... want er zijn heel veel mensen die een aantal dingen zich nog niet kunnen voorstellen. Hè? Maar, maar ja, deze man die over die batterijen had... Ja, die ziet nu wel met de nieuwe batterijontwikkeling van, oké, okay, nee, Okos heeft... Gelijk, of misschien van zegt hij, okkers heeft geluk. Dat, of okkers dat, is gek. Nee, maar nee, ik, ik hoor niet vaak, okkers is gek. Nee, nee dat, dat hoor ik bijna nooit. Ik, ik, ik heb over het algemeen hele positieve reacties. Ik heb wel dat, dat mensen mij soms iets te fantastisch vinden... iets te naïef vinden, iets te optimistisch vinden... Uh, iets, te minst, iets te weinig aangepast vinden, al die dingen meer. Maar dan denk ik, ja, oké, okay, nou, prima, uh, goed, dat is mijn leven. En, uh, misschien moeten we er ook niet... Iedereen zou zijn zoals ik. Hè? Dat, dat is, lijkt me ook niet zo geweldig. Uh, een beetje verschil is altijd fantastisch. Maar ja, nee, ik voel me niet aangesproken bij... Nee. Want het kan heel goed zijn dat als wij zijn waar jij nu bent... Mm. dat jij dan alweer verder voor de troepen uit bent. Ja, misschien wel. Ik hoop het. Ik vind het leuk. Ik vind het ook heel leuk om, om vernieuwende dingen te bedenken. Maar ben je dan eigenlijk uitvinder? Eigenlijk wel, denk ik wel, ja. ja. Ja, ja, ik ben net zo bezig, nou iets met mijn hoofd met. Uh, daar ben ik een poosje geleden mee bezig geweest. Met een soort uh, bootje. Wat aan de ene kant een vlieger heeft, aan de andere kant een soort onderwatervliegtuig. En wat dan, als het een beetje snelheid bereikt. gaat die vlieger zo hard trekken. en dat onderwatervliegtuig trekt zo hard tegen. dat er een enorme spanning ontstaat. En dat kleine bootje wordt helemaal opgetild. gaat boven de golven en gaat hem keihard. Hè, 100 kilometer per uur of zo. En dan zou ik wel mee de Atlantische Oceaan. Meer willen oversteken. Hè? Gewoon, gewoon, sowieso record breken natuurlijk. Maar ook gewoon. Het is zo mooi dan om te zien. Het is gewoon zo'n spel. Maar nu ben je niet alleen uitvinder. Maar ik ben kind. Je bent ook. Nee, nee, je bent ook opa. Ja, klopt. Ook waar. En je hebt uh, kleinkinderen. Ja. En in wat voor wereld gaan die kleinkinderen leven? Als die uh, uh, zo oud zijn als ik of als jij. Nou, ja, Net zoals ik zeg, die leven in een wereld die, die veel meer uh, gebaseerd is op het spel met de natuur. En dus uh, de huizen, de woningen, de manier waarop je leeft. Daar speelt de natuur doorlopend een rol. Uh, prachtige ideeën die je hoort de laatste tijd ook. Uh, bijvoorbeeld een park. Waarom zou een park niet tegelijkertijd een groentetuin zijn? En waar de mensen in de buurt van eten. Uh, ik denk die integrale aanpak, dat zullen we zo steeds meer hebben... Ik hoop, maar dat is uh, ook weer zo'n hoop. Ik denk dat door, doordat we schrikken dat dus die kunstmatige wereld niet goed voor ons is. Hè, want dat is gewoon echt niet goed voor Mensen worden er echt niet blij van. Dat zie je toch. Gewoon, moet je eens kijken. Hoe, hoe meer je naar een totale betonnen structuur gaat... hoe zuurder die mensen kijken, hoe meer vandalisme je krijgt... hoe meer criminaliteit je krijgt, hoe meer troep je krijgt. Dat is gewoon geen goede wereld voor ons. Die andere wereld waar we naartoe gaan... ik hoop ook dat het heel veel gaat doen in het sociale... Dus ik hoop ook dat als de mensen meer met de natuur weer omgaan... dat ze misschien ook elkaar ook als natuur zien. Want dat zijn we natuurlijk in wezen ook. Waardoor we misschien toch liefdevoller, respectvoller... met elkaar omgaan, elkaar meer ruimte geven. Uh, dat, dat macht en angst, en macht en angst hoort natuurlijk bij elkaar... dat we macht en angst wat gaan opzij schuiven... en dat we vertrouwen en liefde wat daarvoor in de plaats zetten. Dat, dat zou heel mooi zijn. Ja, dat is een hele mooie gedachte. Maar maak je, je ook wel eens zorgen over... Uh, op welke wereld jouw kleinkinderen terechtgekomen zijn? Ja. Ja, zeker. Het is zelfs zo dat in de tijd dat wij uh, kinderen namen, mevrouw en ik... en dan praat je over uh, ja, de, de eind zestiger jaren... toen waren wij zelfs zo van, dan dus, hey, moeten we wel kinderen nemen... Want toen hadden we het toch ook al door dat, jongens, gaat dit wel goed? We hebben het op een gegeven moment wel gedaan. En daar ben ik ook heel blij mee dat we dat gedaan hebben. En met de kleinkinderen. Eh, maar ik heb volste vertrouwen erin dat de veranderingen die komen... die zijn straks verfrissend. Dat is, je moet het zien in mijn ogen als een, als een mode. Hè? Dus als de mode verandert, dan, dan zou je dus zien dat men daarna denkt... Ach, ja, maar hoe we dat vroeger deden, dat, dat, dat vinden we helemaal niet meer interessant. Terwijl toen kon je dat je niet voorstellen. Ik heb laatst een verhaal gehouden over 150 mensen. Dat was georganiseerd door het blad Autoweek. Dat waren dus echt allemaal autoliefhebbers, hè? En ik had dus mijn verhaal verteld, ik keek hun aan. Ik zeg, echt hoor, en misschien duurt het maar vijf jaar of desnoods tien jaar. Maar dan zullen jullie allemaal het brullende geluid van een twaalfcilinder Ferrari-motor... beschouwen als ouderwets en genieten van wat er dan is... En nu kan je dat nog niet voorstellen. En ze zegt: nee, dat is totaal ongelooflijk. Hoe kan dat nou? Maar toch zal dat gaan gebeuren. We hebben nog uh, twee minuten op uh, onze klok. Ja. Ik weet, ja, dat je natuurlijk verschrikkelijk. Tijd is uh, dat bestaat eigenlijk niet, hè? Nou ja, wij worden straks twee minuten ouder. En als we twee minuten ouder zijn geworden, gaat iemand anders die ook twee minuten ouder is, die gaat gewoon die hendel overhalen. En zijn ja. we niet meer in uitzending. Ja, precies. Die, die snapt het concept tijd niet zoals wij dat nu begrijpen. Maar je hebt ook nog een uh, papiertje voor je liggen. Nou, met iemand wat aantekeningen is. Dus heb jij alles behandeld wat je wou zeggen? Of, uh, nee, nog... maar je zei, of iemand die zei voor tevoren van je moet even door de week heen gaan. En dat, dat toen zei ik van nou had ik het even mijn agenda opgeschreven. Want maandag was ik uh, s morgens bij een van uh, de dagopnames op de boot. Uh, Smiddags in Arnhem voor uh, praten over sponsorship. Met de metjezing over die laddermolen. S'avonds was ik bij de burgemeester van Leeuwarden. Om te praten over duurzaamheid en Energy Valley. Dat stoort me heel erg dat ze in het noorden daar kolencentrales maar bouwen. Ik wou ook met jou die week doornemen. Maar uiteindelijk en... was er maar één hoogtepunt van de week. En dat is Prins. Nee, maar ik heb dus heel veel. Dinsdag was ik aan het zeilen. was heel erg leuk met, mijn met, de, met de faculteit lucht- en ruimtevaart. Uh, woensdag was mijn zoonjaar, was heel belangrijk. Uh, ik had... Uh, Woensdag had ik uh, testen met, uh, met, met Superbus. Uh, ik was woensdag ook met uh, Tim Coronel om te laten zien... dat hij, ging, uh, hij gaat voor het eerst met een elektrische buggy de Dakar rijden. Uh, ik heb met een promovendus gesproken. Ik ben s'avonds naar Scheveningen gegaan. Donderdag was ik bezig met nieuw lesmateriaal voor Superbus... wat aan de middelbare scholen wordt gegeven. Ik heb uh, gepraat met iemand die is heel leuk bezig... met elektrische Formule 1 rijden. Die was bij mij op de Evolution. Uh, ik heb een interview gedaan. Ik ben s'avonds met vrienden uit. We hebben te veel gedronken. was ook heel gezellig. <lacht> en vrijdag ben ik naar... Uh, nou ja, vrijdag hebben we het over gehad. Schitterend. Wat een prachtige week. Ja, ik heb uh, een mooi leven. Ik, <lacht> ik klaag absoluut. Nou, ik ben blij dat je de week hier in uh, het programma De Overnachting mm -hmm. even kwam uh, afsluiten. Mm -hmm. En dat we veel van je geleerd hebben weer. En ik hoop dat heel veel mensen naar mij hebben geluisterd... en die nu lekker in bed liggen. En, uh, en dromen over en de toekomst, want het ja. gaat mooi worden. Dank je wel, Thank <laughs> you.